We hebben een aantal diensten met elkaar gehad waarin we het hadden over het thema Evet Yahweh. en vanmorgen bereikt dat natuurlijk met Pesach zijn hoogtepunt en ik wil u daarbij beginnen met een voorlezen uit Lucas. waarin Yeshua zelf tijdens zijn Pesachmaal dat tegen ons vertelt, Lukas 22, het 24e vers, toen ontstond er namelijk bene op het laatste Pesach ruzie over wie de meeste, wie de belangrijkste was. En Yeshua zei tegen hen, Vorsten oefenen heerschappij uit, over de aan hen onderworpen volken en wie macht heeft, laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker? Degene die aanlicht om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanlicht, maar ik ben in jullie midden als iemand die dient. Morgen zal er in veel kerken begonnen worden met de beleidenis... ...de Heer is waarlijk opgestaan. En dat is amen. Wat zeggen wij eigenlijk op diezelfde variant? Het lam is echt geslacht. En wat we vanmorgen willen doen is... ...beginnen met uh, het boek Exodus om eens te kijken wat het boek Exodus, zonder dat we eigenlijk eventjes in de allereerste plaats kijken naar wat het vervolg erop is in het Nieuwe Testament. Maar wat het boek Exodus tegen ons te vertellen heeft, hoe onmetelijk fijn en heerlijk het is om het Pesachfeest te kennen, en welk een gemis het is, ook vandaag, om het niet te kennen en te vieren. Dus we staan eerst stil bij het Pesach... zonder eventjes te denken aan het Nieuwe Testament. Doe net even alsof we in die tijd leven. Ik neem u mee naar Exodus... en dan eigenlijk het eerste hoofdstuk. Het Pesachfeest... is op geen enkele manier voor te stellen zonder te denken aan de slavernij van het Joodse volk. Als we dat vergeten, missen we de essentie van Pesach. Wat gebeurt er namelijk in Exodus 1? Jozef is gestorven, er staat een farao op... en die vindt dat volk Israël maar een één en al bedreiging. En hij bedenkt eigenlijk een plan... ...van de meest geraffineerde genocide die je maar kunt bedenken. Hij zegt tegen de twee Joodse vroedvrouwen... ...als er jongetjes geboren worden, gooi ze in de nijl. Wat staat er beschreven van die vroedvrouwen? Die doen dat niet, want ze vreesden God. Maar toen ontstak zijn toren, wel gigantisch... ...en wat staat er dan beschreven? Hij gaf eigenlijk... We kunnen het lezen in het 22e vers. Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om aan alle Hebreeuwse jongens die geboren werden, om die in de nijl te gooien. Met andere woorden, voor God was het de hoogste tijd om zijn volk echt te gaan bevrijden. Want het was in de meest bedreigende periode van hun bestaan. Moet je eens voorstellen, dat is eigenlijk een kwestie van jaren. Je bent met een groot volk en elk jongetje wordt in de nijl gegooid. Hoeveel jaar heb je nodig om niet meer te bestaan? Hm? Geen. Nee, nou is de Bijbel natuurlijk geen um, boek wat dat betreft, wat alle details vertelt. Wat we wel weten is dat in die tijd Mozes werd geboren. Mozes is op een gegeven moment 40 jaar. Toen ziet hij dat zijn volk heel kwalijk behandeld wordt. Hij heet een Egyptenaar hij moet vluchten voor zijn leven. Hoe lang is Mozes in Midian voordat hij teruggeroepen wordt? Veertig jaar. Dus tachtig jaar verder staat er iets van het volk Israël beschreven. Nu moet ze dus meegaan naar het Pesachfeest. Dat is ontzettend interessant en boeiend om daar een beeld van te krijgen. Dat staat in Exodus 12... Het 37e vers, de Israëlieten trokken te voet van de Ramses naar Sukkot en hun aantal bedroeg ongeveer 600.000 man, hè? want het staat achter, vrouwen en kinderen niet meegerekend, terwijl er bovendien een grote groep mensen van allerlei herkomst met hen meetrok. We weten natuurlijk niet wat er in die tussenliggende periode gebeurd is. We weten niet of het plan van die eerste farao of dat echt door is gegaan. We weten alleen dat de farao's die er waren, misschien was het dezelfde, dat die het volk onder enorme slavendienst liet arbeiden. Dat ze er echt onder zuchten. Ze schreeuwden het uit. Maar dat er in die tijd nog zoveel mannen waren, 600.000, dat zegt wel een heleboel. Er was gisteren een berichtje in het nieuws dat er in China een mannenoverschot is van 30 miljoen mannen. Want in China mag je maar één kind hebben en iedereen wil een jongen hebben... Nou, hoe blij zal het volk Israël niet zijn geweest met een jongen. Maar dan de eerstgeboren zoon, een jongen. Hup, de nijl in. Dood. Als we nou eens kijken. Dat is wel heel belangrijk om daar goed aan te denken in, in het hele Pesach verhaal. Hoeveel, hoe groot het Joodse volk was in die tijd. Minstens 600.000 mannen. Rekent daar nog eens de vrouwen bij en de kinderen, dan kom je minstens aan een 2 miljoen. 2 miljoen! En we denken dan vast eventjes vooruit aan wat er die nacht gebeurt, we lezen even verder. In het 40ste vers van hetzelfde hoofdstuk. 430 jaar hadden de Israëlieten in Egypte gewoond. Na precies 430 jaar, geen dag eerder of later, trok het volk van de Heer in groepen geordend uit Egypte weg. En wat staat er dan? En die nacht waakte de Heer om hen uit Egypte te leiden. Daarom waken de Israëlieten nog altijd in deze nacht, ter ere van de Heer, elke generatie opnieuw. Ik zei net, we proberen eerst in eerste instantie eens te kijken wat het Pesach voor Israël toen betekende... en we gaan straks eens kijken... wat er eigenlijk allemaal... uit het boek Exodus... welke facetten we daar straks van kunnen zien... in het Pesach-verhaal van Yeshua zelf. Maar als je eerst in de eerste plaats eens kijkt... wat het Pesach toen betekende... dat is een organisatie van de grootste orde... voor wie... Voor God alleen. Mooi nagaan dat, die dus in één nacht in één nacht minstens twee miljoen mensen in veiligheid brengt. Dat kan geen mens. Als dat geen waken is. En we kunnen later lezen. Dat er niemand achterbleef. Niemand. God waakte erover. Hij kende alles en iedereen. Om er vast eens eventjes een sprongetje terug te maken. We gaan terug. Naar Exodus. En dan het vierde hoofdstuk. Mozes, die moest dus naar eh, de farao. En Even kijken hoor. In het 21ste vers van hoofdstuk 4. Toen zei de Heer tegen Mozes... ...nu jij teruggaat naar Egypte... ...moeten jullie daar de farao alle wonderen laten zien... Waartoe ik je de macht heb gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat hij hardnekkig weigert om het volk te laten gaan. En dan moet jij tegen de o zeggen. Dit zegt de Heer. Luister goed. Israël is mijn zoon. Mijn eerstgeboren zoon. Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan. Om mij te vereren. Maar dat heb je geweigerd. En daarom zal ik je eerstgeboren zoon doden. Zie je hoe verbluffend het hier is? Yeshua wordt Gods eerstgeboren zoon genoemd. En hier wordt het Israël. Ja. Herinner u nog de preek dat we het hadden over Jezaja 61 en over alle Yahweh-teksten uit Jezaja? Daar wordt de evet Yahweh Israël genoemd in een aantal teksten. En ik wil u nog even miner toenemen. En in een aantal teksten wordt het duidelijk Yeshua. Omdat het dan absoluut Israël niet kan zijn. We maken eens even die sprong naar Jazaja 42. Hier is mijn dienaar, het eerste vers. Hem zal ik steunen, dus hier is mijn effet. Hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels keels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Wie is het hier, Yeshua of Israël? Yeshua. Dan gaan we terug naar Jesaja 41, het achtste vers. Maar jou Israël, mijn dienaar, Jacob die ik gekozen heb, nakomeling van Abraham mijn vriend, jou die ik heb weggehaald van de einde van de aarde, die ik van haar verste uithoeken terugriep, Jou zeg ik, jij bent mijn dienaar. Jou heb ik uitgekozen, ik heb je niet afgewezen. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen. Wie is het hier? Israël. We gaan naar Jezaja 53. Voor iedereen wel bekend. Het elfde vers van 53. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht. Hij neemt hun bandaden om zich. Daarom heb ik hem een plaats onder velen gegeven en hij zal met machtigen delen in de buit. Omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. We gaan terug naar Exodus. Die eerstgeboren zoon is dus enerzijds Israël, maar met Pesach wordt het later Yeshua. Om alvast de sprong te maken naar wat Kaja vast later zegt, het is beter dat er één sterft voor het hele volk, als het volk. Dus de evert Yahweh, die we eigenlijk allemaal horenden zijn, die verschuift met het Pesach in het Nieuwe Testament helemaal naar Yeshua. Maar om nog eens terug te komen bij dat Exodus-verhaal, die eerstgeborene, daar heeft God toch wat mee. En ik moet dan eigenlijk nog even terugdenken aan Exodus 1. Wij kunnen wel eens van God denken, of hoe de wereld over hem denkt. Wat vreselijk wat er allemaal gebeurt. Dat zijn ze alles in de wereld. Zoveel doden er vallen in het Oude Testament... Deze week was nog op het nieuws. Over de aardbeving in Italië. Mensen werden gisteren begraven. Je hebt het kunnen zien op het journaal. Iemand zei, die hoogwaardigheidsbekleders, die bidden allemaal. Maar Jezus heeft ons die aardbeving gegeven. Eigenlijk zou je, als je niet goed leest bij het Pesach verhaal kunnen zeggen hoe vreselijk heeft God het maar niet bedacht dat alle eerstgeborenen gedood werden en ik zei al, God wist het precies zelfs de eerstgeborenen onder de dieren die werden gedood feilloos precies Maar als we dan eens terugdenken aan Exodus 1, dat er een heel volk eigenlijk om zeep geholpen moet worden door een farao, dan is eigenlijk een ene geboren zoon in verhouding daarmee nog niet het ergste. is, maar hoe je het bekijkt. We laten dit even rusten. Een punt, wat enorm belangrijk is, wat beschreven staat in hoofdstuk 3 van Exodus, dat is het enorm troostrijke van heel Pesach, de naam van God. Want Mozes, die is nog in de woestijn van Midian, en die wordt daar geroepen door de Heere God. En hij ziet uiteindelijk eigenlijk helemaal niet zitten om naar Farao toe te gaan. Hij heeft een hoop bezwaren. En uiteindelijk vraagt hij. Ik lees u voor in het 13e vers. Mozes zei: Stel dat ik naar de Israëlieten ga. En tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen: Wat is die naam van God? Wat moet ik dan zeggen? En toen antwoordde God hem, dan staat er in het Hebreeuws, Ehe, asher, ehe. En dat wil zoiets zeggen als. Ik ben er, ik ben die ik ben, maar dat staat in een toekomstige tijd. Dus er staat, ik zal zijn die ik zijn zal. En mijn vertaling zegt hier zo heel mooi: Ik ben die er zijn zal. En ik lees u verder, zegt daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft, u naar u heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes, zeg tegen hen, en dan staat er in het Hebreeuws, Yahweh heeft mij gestuurd. De God van uw voorouders, de God van Abraham, Isaac, de God van Jacob. En hij heeft gezegd, zo wil ik voor altijd heten. Met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Deze naam, die gaat bij Pesach de meest beslissende rol spelen die er maar is. Want Eheh, ik ben er. Die past er meteen. Om nooit meer weg te gaan. Want Eheja, die was er al. Meteen. Toen Mozes ging naar Farao. Regelmatig staat er beschreven dat hij zag hoe zijn volk leed. En het deed hem pijn. En Eheja, die was er al. En Eheja, die zag het al. En Eheja, die was er. Eigenlijk. In een gigantische zin aanwezig tijdens dat Pesach tijdens die nacht om te waken ik zal er zijn en ik zal ervoor zorgen dat er niemand en dan ook niemand achterblijft ik zal ervoor zorgen dat het hele volk van Israël in die nacht uitgeleid wordt verlost wordt niemand, moet je, je voorstellen welk mens krijgt dat voor elkaar zoveel mensen en wat daarbij opvalt ik weet niet of u het goed heeft gelezen dat God als het ware in die tijd een heilige haast had haast hoort bij Pesach Heb u het gelezen hoe u Pesach moet vieren? Ik neem u mee naar Exodus 12. En dan het 11e vers. Zo moeten jullie het eten. Met je gordel om, je sandalen aan, je staf in de hand, in grote haast. Waarom zo'n grote haast? Het was bij God nu of nooit. Maar het heeft bij God wel een enorme symbolische waarde. Vandaar ook die matses. Dat is niet zomaar, oh dat is een leuk plannetje van God wat hij bedacht heeft. Maar alles moet erop wijzen, voor ons nu, dat Pesach iets van de grootste haast is die er maar is. Ik zal u lezen wat God daar zelf van zegt. We gaan naar Exodus 13. Het volk was al uitgeleid. En we lezen in het 17e vers, en toen de farao, 13 vers 17, toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg, die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk, als ze de strijd zouden moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee vertrekken. Zie je waar God eigenlijk overal aan denkt? Ditzelfde deed zich namelijk al voor toen de plagen begonnen. Mozes die was door de Heere God Geroepen om naar de Farao te gaan. De plagen kwamen. En wat zien we? Het volk Israël wordt gewoon boos op Mozes. Ze zeiden, hadden we had ons met rust gelaten. Dan hadden we nou al die tegelstenen niet moeten maken. Dan hadden we nou nog stro gekregen. Weet je wat jij gedaan hebt Mozes? Je hebt het voor ons nog duizend keer erger gemaakt. Dat het volk Israël eigenlijk helemaal niet zag dat God bezig was met zijn plan. Oké, okay, ze zagen dat die wonderen gebeurden, maar het zou met het volk van Israël nog maar zo kunnen zijn dat ze juist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 Het zijn wel 2 miljoen mensen. En als het niet lukt, dan gaan we er allemaal aan. En hoe vaak hebben ze in de woestijn daarna niet gezegd, had ons maar in Egypte gelaten. Dat is toch eigenlijk onvoorstelbaar, dat als je zo leidt, En zelfs ieder zoontje van je moet de nijl in, dat je dan nog kunt bedenken, nee jongens, oké okay, we zitten nu in een vreselijke toestand, maar laat maar zitten, laat maar zitten want je weet niet hoe het, hoe het nog erger wordt. Maar God is het vast van plan. Als er één is die alles achter de schermen bedacht heeft en die er zeker van wist dat het ging lukken, dan was het jawabij wel. Degene die zegt, hier eh, ben ik. En dat zul je zien ook. Tot op de laatste persoon. Zelfs het bloed zag jij allemaal. Het meest elementaire wat Pesach inhoudt. zoach Pesach, de engel van de dood gaat voorbij. Als hij geen bloed zag en hij was niet blind... ...dan trad er dood in. Zie je nou hoe geweldig... ...Pesach is... ...in die tijd... ...waar wij op terug... ...mogen kijken... ...als de God die niet ligt... ...als de God die doet... ...wat hij zegt... Als de God die zegt: ik ben er je, ik zal er zijn in je lijden, en ik ga je er volkomen uithalen. Niet 99.9, nee, helemaal. Alles gebeurt. We gaan nou eens de sprong maken naar het Nieuwe Testament. En we gaan eens kijken of diezelfde aspecten eigenlijk terugkomen. Kunnen jullie bedenken of haast in het peeslagverhaal van Yeshua een rol speelt? Hebben jullie wel eens aan gedacht? Ook in het Pesach-verhaal van Joshua speelt haast, de haast van God, een onnoemelijke rol. En eigenlijk weer op dezelfde manier, zoals in het Pesach-verhaal in het Oude Testament, er is enorme haast, terwijl iedereen die het meemaakt, die ziet die haast niet helemaal niet. Dat is het mooie. God heeft een gigantische haast en niemand die het ziet. Want God heeft het helemaal onder controle. Maar ik neem u mee naar Matthijs 26. Wat gebeurt daar? Het eerste vers. Toen Yeshua deze laatste reden had uitgesproken, zei hij tegen zijn leerlingen. Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. Ondertussen kwamen ook de hoge priesters, de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester Kajafas. En daar braamden ze het plan om Yeshua door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. Maar niet op het feest, zeiden ze, want dan komt het volk in opstand. Zie je wat hier gebeurt? Yeshua weet dat hij is het lam van God. Hij kondigt het aan. Ik word op die dag gekruisigd. Terwijl die oude priesters die wilden hem wel doden. Maar die zeiden niet op het feest. Niet op het feest, want dan, jongens, dan krijgen we echt geheid oproer. dus met andere woorden Yeshua heeft haast terwijl je het eigenlijk niet merkt en de overpriesters die zeggen die hebben helemaal geen haast die zeggen rustig aan even we zullen hem wel even krijgen maar nou even rustig aan niet op het feest maar nou hoe wat is nu eigenlijk de drive? Dat die hoge priesters, zonder dat ze het eigenlijk willen, en zonder dat ze het eigenlijk ook maar beseffen, toch een enorme omkeer bij zichzelf brengen. En eigenlijk op het spoor gaan zitten van de haast die Yeshua achter de schermen heeft. De God van Pesach. Hehehe. -he -he. Heb je een idee? Het staat erachter. Dat is het, gewoon het verhaal. Eigenlijk de kink in de kabel is Judas. We lezen het precies verder in het zesde vers. Toen Yeshua in Bethanië in het huis van Simon, degene die aan huidvraat had geleden, aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en ze zeiden, wat een verspilling. Die olie had immers duur verkocht kunnen worden. Dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven. Yeshua hoorde het en zei, waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan, want de armen zijn altijd bij jullie. Maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. En door die olie over mij uit te gieten... heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie. Waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden... zal de herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. En dan komt het. Dat is de drive van Judas. Daarop ging een van de twaalf die met de naam Judas Iscariot, naar de hoge priesters, en zei, wat krijg ik van u, als ik hem aan u uitlever? Ze betaalden hem dertig zilverstukken. En af van dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren. Zie je hoe in één keer onverwacht Yeshua en zijn tegenstander, of laat ik het anders zeggen, dat eigenlijk de tegenstander, zonder dat hij het zelf beseft, in de lijn gaat zitten van Yeshua. Het was helemaal niet het plan om Yeshua met Pesach aan het kruis te hangen. En als je toch kijkt naar wat eigenlijk hier gebeurt bij de Judas. Dan kun je er eigenlijk een heleboel bij denken. Als je ook de andere evangelie erop naleest. In één evangelie staat er dat hij die een dief was. Dat hij uit de kast stal. Maar als je het hier zo leest. Dan moet je eigenlijk denken. Dat dit voor Judas de reden was om er wel eens op een enorme manier aan te gaan twijfelen dat deze man de Messias kon zijn iemand die zoveel verkwist iemand die dat goed vindt dat kan de Messias niet zijn zo moet hij gedacht hebben Eigenlijk ook wel heel huichelachtig, want hij gaat naar de overpriesters met de vraag, en wat levert het op? Dus degene die eigenlijk de munt uit wil slaan, die heeft kritiek op het gebeuren in Betanië. en later heeft hij er spijt van ik denk dat je als je het verhaal verder leest dat je eigenlijk moet vaststellen dat hij eigenlijk misschien net niet gewild heeft dat Yeshua gekruisigd werd want hij zegt dit was een onschuldig mens het verhaal van Judas gaat verder want eigenlijk met het geld, met het verradersgeld in zijn zak, ligt hij eigenlijk aan bij het Pesachmaal, bij Yeshua. En vraagt hij zelfs nog, bij wijze van spreken met het geld in zijn zak, aan Yeshua ben ik het heer. Ben ik het? En uiteindelijk... gaat Judas... nadat Yeshua tegen hem zegt... wat je nou in gedachten hebt, doe het maar haastig. Daarna naar de hoge priesters. En wordt wat Yeshua zelf gewild heeft... het Pesachlam zijn... wordt in vervulling gebracht... En zo is eigenlijk, zonder dat niemand het in de gaten heeft, Gods enorme haast op het Pesach ook tot werkelijkheid geworden bij het Pesach van Yeshua zelf. En vandaar ook dat die Matsus, zal van een enorme waarde zijn... in het hele verhaal. Wat staat er beschreven? We hebben het net voorgelezen. Je moet het nemen in grote haast. Er moet geen, enkel, geen enkele reden meer zijn voor ons... om er nog eens even rustig over na te denken. Nee... Alles in ons moet net zoals in het echte Pesach verhaal en Exodus zo zijn. Dat wij nu verlost willen worden. Nu. Er is geen uitstel meer mogelijk. Ik wil het nu. In grote haast. Eigenlijk moet je dan misschien wel denken aan het verhaal. Zoals dat was in Sodom. De engelen worden naar Lot gestuurd. En wat zeggen die engelen? Ga in grote haast en kijk niet achterom. Dat is eigenlijk hier precies hetzelfde. Als wij verlost willen zijn, dan hebben wij geen tijd meer om het, bloot, om het brood te laten reizen. Moeten wij in grote haast weg uit het bederf. Weg uit de zonde. We willen nu. We gaan kijken naar het aspect van dat bloed. Hoe troostvol dat is. We lezen in hetzelfde hoofdstuk, Lukas 26. Vanaf het 26e vers. Toen ze verder aten, nam Yeshua een brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf de leerlingen ervan met de woorden: Neem eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: Drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Als je eigenlijk het hele Pesach verhaal leest, en je leest al in de eerste plaats, hier dat in het, uh, in het tweede vers, dat Yeshua zegt dat hij tijdens dat Pesach, dat hij dan gekruisigd uh, wordt. Ik weet niet hoe u dat vergaat, maar dan, dan denk ik, er is dus, eigenlijk is bijna niemand die zegt, hè? Is, is dat nou echt waar? Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat zeg je me nou, Yeshua? Er is niemand die dat zegt. Ooit heeft Yeshua gezegd of gevraagd, wie denken jullie dat ik ben? Nou, dan komen er een aantal varianten en Peter zegt dan, u, u bent de zoon van de levende God. Nou, diverse malen heeft Yeshua gezegd dat hij zou gekruisigd worden. Nu zegt hij hier, het is Pesach, ja, dus vandaag of morgen word ik gekruisigd. En er is niemand die zegt, ja maar meen je dat nou echt, Jezus, jongen? Niemand. En wat zouden ze er eigenlijk van beseft hebben als hij hier dat brood brak en zei bij die beker en drink Allah hieruit. Wij hebben daar nu hele andere gedachten bij. Maar het volk Israël en dus ook de discipelen, die waren absoluut blind... Voor wat Yeshua hier deed. Eigenlijk moet je dan denken. Aan die emmeusgangers. Die zo verdrietig rondlopen. Want zeiden ze ook. Met hem is al onze hoop vergaan. Terwijl Yeshua zelf al had gezegd. Johannes 6. Wie mijn lichaam eet. Wie mijn bloed drinkt, of wie dat niet doet, die heeft geen deel aan mij. Zo laat Yeshua zien dat hij het Pesachlam is. Wat ik u nou nog mee met uw toe wil nemen, is die waken. God waakt die hele nacht... Twee miljoen mensen, minstens, waakt God over. We gaan naar de nacht voor het lijden. Ze zitten allemaal in Gethsemane. En Yeshua, die is dodelijk bedroefd, staat er. We lezen dat in het 38e vers. Ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder knielde toen een bad diep voorover gebogen. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wil. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, kunnen jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen... De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. En voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad, Vader, als het mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat, zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wil. Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaren. Zie je dat dat waken wat God deed in de eerste Pesachnacht eigenlijk hier precies hetzelfde is? God moet het alleen doen. En Yeshua moet het alleen doen. Er staat in de profetie. Hij heeft de pers alleen getreden. Met andere woorden. Het feit van Pesach is. Dat de verlossing. Absoluut volkomen van Yeshua is. Dat het waken absoluut alleen van Yeshua is. Dat als het erop aankomt. Dat wij gewoon heerlijk liggen te slapen en zelfs niet eens in de gaten hebben waar Yeshua mee bezig is. Of waar eigenlijk jij mee bezig is. De vraag is eigenlijk vandaag de dag. Aan ons liggen wij te slapen, terwijl Yeshua eigenlijk tegen ons zou zeggen, heb jij hier eigenlijk geen oog voor? Voor die en die mensen. Die zijn in nood. Die zijn net als het volk Israël in lijden. Die zijn net als het volk Israël in ballingschap. En jij gelooft dat Yeshua voor jou gestorven is en gekruisigd. En je waakt niet eens. Doe net precies hetzelfde als de discipelen. Deze dingen moeten wel door ons heen gaan als het Pesach is. Want we zijn begonnen met wat Yeshua zelf zegt van Pesach. Hij is gekomen om te dienen. Als we zijn volgeling zijn, zijn we niet anders als de meester. Dan zijn we ook gekomen om te dienen. Dan zijn we hier ook in de wereld om te dienen. Ik wil met u eindigen uit Johannes 17. Jullie hebben van de week bij elkaar de voeten gewassen. En dat staat beschreven in Johannes 13. En het is heel mooi wat hier staat in Johannes 13. Het was kort voor het Pesachfeest. En dan komen er een aantal toespraken van Yeshua... En dat gaat eigenlijk door, tot er in Johannes 18 staat, het eerste vers, en nadat Yeshua dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Dus alles wat hiervoor staat, wat tussen 13 en 18 staat, is eigenlijk allemaal Pesach-preek. Ook als hij zegt in Johannes 15, ik ben de ware wijnstok. Ook als hij het in Johannes 16 heeft. Over de belofte van de trooster. Ik was dat diep van onder de indruk eigenlijk opnieuw. Ik zie het ons niet aandoen zo vlak voor onze dood. Om zo oneindig bemoedigend zijn discipelen toe te spreken. Ik wil u voorlezen uit Johannes 17. Wat wel genoemd wordt het hoge priesterlijk gebed ik lees er enkele teksten uit voor dit is het eeuwige leven staat er in het de derde vers dat zij u kennen de enige waarachtige God en hem die u gezonden heeft Yeshua de Messias dan ga ik door naar het negende vers ik bid voor hen ik bid niet voor de wereld maar voor de mensen die u mij hebt gegeven omdat ze van u zijn alles wat van mij is is van u en alles wat van u is, is van mij. En omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld. Ik ga naar u toe. Maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. De naam die u ook aan mij gegeven hebt. En luister even naar alle woorden die hier gebruikt worden. Dan heb je de naam weer. De naam die u aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Zolang ik bij hen was, heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard. Hoor je het woord waken weer en over hen gewaakt. Geen van hen, en denk even aan de peesdagnacht, is verloren gegaan, behalve hij die verloren moest gaan, opdat de schrift in vervulling ging. Nu kom ik naar u toe. En ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ik ook niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wil nemen, maar of u hen wil beschermen tegen de duivel. Zie het waken weer van God? Ze horen niet bij de wereld... zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld... zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd... omwille van hen... zo zullen ook zij door de waarheid... geheiligd zijn. Nou krijgt het Pesachfeest... een nieuw testamentische notitie. In het oude testament volgt de verlossing en waar gaat het volk Israël naartoe naar de woestijn en waar gaan wij nu naartoe wij blijven gewoon in de wereld maar eigenlijk is het betekenis precies hetzelfde met het Pesach worden wij geheiligd door het bloed met het Pesach van Yeshua worden wij geheiligd door hem bij het Pesach in het Oude Testament gebeurt er van alles waar je bang voor moet zijn straks ga je moeit door het water je kunt er niet doorheen, achter je de vijand wat hebben we met het Pesach van Yeshua zijn bescherming hij bidt tot de Vader bescherming tegen de duivel het leven wordt er niet makkelijker op het is met Pesach niet nu ben je van alles af Nee, Pesach is die opdracht. Nu weet je het. Je hebt het allemaal gezien. Ik heb me gegeven. Ik geef me voor jullie. Ik ben net zoals die matsen, Die je kunt breken. Ik ben de dienaar. Ik geef mijn bloed. Ga nou die wereld in. Want nu weet je het. Je bent gered. Je bent geheiligd. Niet omdat je zelf zo goed was. Nee. Je bent geheiligd puur en alleen door mij. Er komt niks... niks van jou en mij bij... bij de verlossing. Niks. We hebben net één groot triomflied gezongen... eer aan het lam. Pesach is eer aan het lam. In de overtuiging... dat in de naam van Yeshua... Wij de wereld aankunnen. De Ehe van Exodus 4 is echt een Ehe. In die naam gaan we de wereld in. Als wij het zonder die naam willen, of maar een klein beetje, dan zijn we nooit ten volle toegerust voor de roeping waarmee wij geroepen zijn. We kunnen het alleen maar in die naam Ehe ik zal er zijn ik zal er zijn en denk dan maar gewoon aan onze eigen namen aan onze eigen levens de eheer van Pesach de eheer van Exodus de eheer van het lijden van het Joodse volk is nog altijd de eheer van u en van mij ook in 2009 laten we dan Pesach vieren altijd eigenlijk op de manier zoals Yeshua het heeft gezegd, in zijn naam, in zijn heiligheid, met zijn visie, met zijn moed, met zijn kracht. Ik heb de wereld overwonnen, zegt Yeshua. Ook al zit je dan in lijden, de overwinning is er. Het lam is geslacht. Amen. Zullen we samen bidden en danken? Vader in de hemel, alle eer aan u en alle eer aan het lam. Je ziet wat geweldig wat u gedaan heeft. Onvoorspel, onvoorstelbaar en met zoveel haast, maar ook met zoveel precisie maar ook met zoveel liefde in uw hart... dat u zelfs naar de allerkleinste kijkt... dat u niemand overslaat... dat iedereen die net als bij het oude Pesach feest... het bloed aan de dorpel van zijn hart smeert... dat u die voorbij gaat. Je zowt alle eer aan u... ik wil u zo danken dat u met Pesach zoveel moed geeft... ik wil u danken dat u met Pesach er bent... Dat u de God bent die zegt, ik ben er. Wees niet bang. Dank u wel, Yeshua, dat we zo met u naar het einde van alle tijden mogen gaan. En dat u beloofd hebt, ik ben er. Ik hoef niet bang te zijn. Halleluja, alle eer aan u. Amen.